De nacht. C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 that a crime all right My brother. God. Do what I say.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 Wat met op staat geschetst, kan met kleur.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS journaal. De Libische kolonel Gaddafi is in Tripoli en niet in het buitenland. Dat zei Gaddafi in een kort interview op de Libische staatstelevisie... Hij zat onder een paraplu half in een auto en sprak geruchten tegen dat hij naar Venezuela is gevlucht. Geloof niet wat er wordt gezegd op de tv-zenders, die zijn van zwerfhonden, zei Gaddafi. Een groep Libische legerofficieren heeft alle militairen opgeroepen zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. De officieren zouden hebben opgeroepen tot een militaire mars naar Tripoli. De volksopstand in Libië is gisteren weer uitgelopen op een bloedbad. Het leger heeft op burgers geschoten en volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 doden gevallen toen straaljagers, helikopters en tanks het vuur openden. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren, maar dat levert problemen op. Een Turks vliegtuig dat op weg was naar Libië moest rechts omkeerd maken omdat de verkeerstoren op het vliegveld was verlaten. In Mali zijn bij een religieuze ceremonie in een voetbalstadion zeker 36 mensen omgekomen. Ze werden tegen hekken gedrukt toen een grote groep mensen naar de imam ging om gezegend te worden. Bij de stormloop raakten 70 mensen gewond, onder de slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen. In het voetbalstadion in Mali zaten tienduizenden mensen voor de ceremonie. Theoloog Huub Oosterhuis noemt zijn uitspraken over de censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix een beetje dom. Dat zegt hij in een interview met het radioprogramma Schepper en Co. dat zondag wordt uitgezonden. In een eerder interview zei Oosterhuis, een vertrouweling van Beatrix, dat haar kersttoespraak was gecensureerd omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. Ik had dat niet zo moeten zeggen, al dus Oosterhuis nu. Het weer, het is droog en koud. De temperatuur ligt tussen de min 1 en min 8. Overdag droog en zonnig. Het wordt dan min 1.